Er staan geen files en er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens meer gecontroleerd wordt, maar alleen dat de controles niet meer vooraf bekend worden gemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zandvoort heeft het yeah, yeah. en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. -M -M. met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We zijn, we gaan beginnen. Here we are. Goedemorgen. Goedemorgen. Toebak leeft op de radio. Terug van weg geweest. En uh, ja, gisteren is het van start gegaan. Het curinaire weekend in Zandvoort. En de vraag yes. is er altijd ook: is onze vrouwelijke dj daar geweest? Want jij bent echt van het eten. Ja, nou. Ja, ik ben wel van het eten, maar ik ga vanavond. Je gaat vanavond? Ja. ja het is gisteren. Maar achteraf denk ik ook: van gisteren had ik zo van. ik ging om vijf uur van mijn werk weg. Ik denk, oh, wat een gezelligheid. Maar wees uh, hard voor jezelf. Ga de andere kant op. <lacht> want je hebt nog een bloemkool liggen. En uh, ja. Ja. ja. Ja, ja, dat doet ja. ook op, hè? Ja, dat is ook heel belangrijk toch. Ja. Het is gisteren om vijf uur van start gegaan en dan kan je het ook met een, een scharren kop kan je betalen. 1 ja. eurotjes. Nou, vanmiddag gaat het weer open om vijf uur. Nee, uh, om vijftien uur. Sorry, ik moet goed ja, lezen. Ja, om drie uur al. Ja, om drie he? uur al. En uh, nou, wees op tijd, want ja, voor het je weet, dan vind je zeg maar uh, de, de hond in de pot. De leeuw in de pot. Ja, het mooie is gewoon, je hebt dus ook een website ervan. En daar kan je dus ook het krantje nog even zien. Want het nadeel is dus, als je een ja-nee-sticker op je bus hebt, ja. op je brievenbus, krijg je dus uh, dit krantje niet. En ik ken iemand en die zegt al, ja, ik heb al helemaal aangekruist wat ik wil gaan eten en zo. Die en oh. is helemaal enthousiast. No, Dan denk ik van, I... nou, dat is, uh, er is van alles. Allerlei bekende restaurants uit Zandvoort, die staan daar met een uh, kraam. En, en een, en een chefkok. En ja, het is natuurlijk wel dé manier om jouw eigen restaurant op de kaart te zetten bij de overige. Lijkt me wel. En het kost, kost gewoon elke keer 1 euro, hè, een maaltijdje, toch? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Want ik zie hier bijvoorbeeld eentje. Dan heb je vier, vijf, zes scharrenkoppen zijn, zijn de verschillende uh, gerechtjes. En uh, ja, je kan dan 10 uh, scharrenkoppen per keer krijgen... En dan heb je hier ook wijn, is vier scharrenkoppen toch wel. En andere uh, procector. Hallo? Ja, vier euro dus. En rosé en uh, rood en zo. Oh. Wat zie je, wat Ligt de eraan welke fles je neemt? Ja, natuurlijk. Ja, als je die uit 1695 neemt, dan betaal je hem erop. Ja, dan betaal je twintig uh, scharrekoppen. Twintig scharrekoppen, ja. ja. En, uh, maar je uh, hebt een kreeft bijvoorbeeld ergens, en dat is een halve kreeft, dus zes scharrekoppen. Het is altijd zielig, want ze gillen zo als ze die pan in gaan ja, Maar uh, ja, dit is gewoon nee, uh, ja, lekker ja. smikkelen. Als, als je de hele week hebt gewerkt, dan ben je het gewoon waard ook, hè? Ja, en Marcus, ben je ja, al... Als, als, als, ik ben er nog niet geweest. Nee? Ik, uh, maar je hebt wel trek gekregen nu, naar deze ja, verhaal. Ja, absoluut, absoluut. En als je het krantje nou niet hebt gehad... of nee? net zoals ik kom uit Haarlem of jij uit Oma. Ja, ja. en je wil hem toch even lezen... Um, op de website kun je gewoon het krantje downloaden. Ja, het is makkelijk. Dus als je gematelijk. gewoon Culinaire Zandvoort doet, uh, googelt... en dan kom je vanzelf uh, bij hun eigen website. En dan uh, krijg je vanzelf hun eigen... Uh, het culinair En dan klik je het programma en dan zie je wat ze allemaal hebben en wie er zijn. Er staan ook allemaal wat gezellige foto's op die al neergezet zijn na gisteravond. Allemaal gezellige mensen. Gezellige mensen. Ja, wel leuk. Maar ze hebben toch een flinke bak water over zich heen gehad gisteren. Ik wil zeggen een volhoudertjes. Maar zijn dit geen foto's van vorig jaar? Ja, ik denk het ook eigenlijk wel. Het ziet er zonnig uit. Het ziet er te zonnig uit. Maakt niet uit. Het regen is gisteren allemaal gevallen. Het is nu helemaal leeg daarboven. Ja, hè, hè Dus het komt eindelijk. deze kant op. even een toepassing plaatje natuurlijk. Jimmy Eats World, My Theory. Jimmy Eats World in het Curinaire Weekend van Zandvoort. Gisteren van Start gaat om vijf midden in de regen. Maar vandaag blijft het droog, dus uh, kom deze kant op. Ik ik zeggen, Jimmy, uh, Jimmy Eats World met My Theory. En uh, gisteren hoorden we natuurlijk ook allemaal weer dat uh, deze Diederik uh, Stapel is, uh, is veroordeeld. Krijgt de dwangarbeid, 120 uur uh, dwangarbeid in zo'n uh, zo uh, ja, zo steengroeven, weet je, in de hitte afzien. Nou, dat zal wel meevallen. Ik denk dat ik hem gewoon... Uh, als een soort vrijwilliger naast me krijgt bij het mensen helpen naar de wc gaan. 120 uur? Ja, ik had ja. ook een vak moeten leren, denk ik dan, maar goed. Maar Om, ik vind het weinig. Dit, dat dacht ik ook een beetje. Want ja. ik heb hier namelijk een artikel dat er een 30-jarige Brit. die heeft de hamster van zijn vriendin vrijgelaten. Ja? en die is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur. Hè? Is dat Wacht, in, de, is in dezelfde ja? mate van uh, Ernst van der Delict? Wacht, hij, hij, hij heeft de hamster. Ham, ja. Hij zette de kooi open omdat zijn partner had gezegd... meer van het diertje te houden dan van hem. Yeah. Hij was heel jaloers. Hij besloot wraak te nemen door in te echt? breken in het oh, huis van zijn vriendin. Liedje. En de hamster vrij te laten. Oh, maar voor... hij wel ingebroken. Ook nog. En voordat ah, en de dader het huis ja, uitloopt en... nam hij ook nog... Ja, oh, hij nam ook de tv van? van zijn vriendin mee. <laughs> maar zijn partner was echt in shock. En de hamster bleek zich te hebben verstopt onder een kleed. Woe! En hij maakt het goed, al dus de advocaat van de Britten. Hij krijgt naast de taakstof ook nog een boete van 85 pond en een schadevergoeding van 60 pond. En het stel is, nou dat raakt dan uit vijf. elkaar. Maar ja, wacht even wacht. de hamster leeft nog is niet toevallig op gaan staan of zo? Nee, dat, nee dat niet. Dat, <laughs> dat je zou je dan van denken? Van op het kleed. Net zoals die man die zijn pakje cheque komt halen die hij had laten liggen. Ja. En hij dacht dus uh, van, oh, die had ik laten liggen op de tapijt. En ik had hem. Ge... Ja, hij heeft een tapijtje gemaakt, Ja, En er zat in de... er En Dat bleek het nou raam te even, zijn. Even flink stamp op de ja, oh, een een lekker o, de plat. zit een zowel. bubbel daar. Oh, er komt wel wat <laughs> nu door het tapijt heen zijpen. Het blijkt ja, wel een handig kleurtje te worden. Goed, nou ja, verder. Dietrich Sams. Ja, het is bizar. Gewoon 120 uur werkstraf. Hij zegt wel met een mooi gebaar. Ik hoef geen, uh, geen ziekteuitkering. Uh, die uh, druk stapel, hè? Die direk Sams. Die heeft trouwens ook onzin gezwampt. Dat doet hij nog steeds trouwens. Maar goed, uh, Diederik uh, uh, Stapel, zeg ik daar goed? Ja. ja. Die heeft gezegd, ik hoef geen zieke wet uitkeringen en zoiets. Daar zie ik vanaf. Want het is een heel mooi gebaar. Hij heeft natuurlijk ook echt jarenlang ontzettend veel geld verdiend aan allerlei onderzoeken. Onder andere een onderzoek van vleeseters zijn heftiger dan vegetariërs. Ja, en daarom mag ik hem dus niet. Als nee. je dat soort rare dingen Diederik gaat... Samson. Te... zeg dat. Nee, nee. Diederik Stapel. Stapel. Nou, laten we het ja. even duidelijk houden. Okay. Diederik Stapel is van de onderzoeken En Diederik Samson is van de One Line is dat je denkt. Maar dat is die Stapel huh? dus die ook uh, theatershow zou gaan maken. Die zou ook een theatershow ja, gaan maken. Ja. Ja, ja die gaat daar nee, zich wel mee. Juist hij wil zijn leven beter. Hij heeft al een paar keer excuus aangeboden. Hij doet het ook al met zo'n ja. lachje in de, in de camera. Zo. Van, hij hij ja. doet het ja. alleen maar op. Spijt weg. Ik zal het echt niet meer doen, joh. En weet je wat? Uh, ja, ik hoef, ik hoef die ziektewekte uitkering niet. Jo, ik ga binnenkort een musical maken. Het komt allemaal wel goed met mij. Je hoef je echt niet druk te maken om mij. Het is echt belachelijk gewoon dit. Ik kan er echt niks anders over zeggen. Nou, nog meer leuke waters, wetenswaardigheden. Ja, en Nelson Mandela is natuurlijk de laatste tijd ja. heel veel in het nieuws. Dat is niet zo leuk eigenlijk. Nee, niet echt leuk. Nee. Uh, volgens uh, vrouw gaat het wel een stuk beter met hem. Tenminste, dat het nieuws kwam gisteren daarbij. Zij of echte, heeft hij weer nee. een nieuwe vrouw? Nee, hij heeft toch steeds dezelfde vrouw, hoor. Nee, steeds... ze waren toch gescheiden? Ja, maar nee, het is toch steeds een echte vrouw. Die, die geeft hem nog steeds heel veel steun. Oké. Okay. Dus, ja, dat, is, dat blijft gewoon zo. Dus, maar het gaat beter en binnenkort op de fiets? Hier? Ja, ik hoop het, maar de familie is wel <laughs> de chan maken waar die begraven moet worden. Ja, ik hoor allerlei verhalen van, nou, hij moet daar begraven worden... en dan moeten we daar een herdenking aan doen. ik denk, is hij al dood dan of zo? Nee, ja? nee. hij is helemaal nog niet dood. Het mooie is dat, uh, ik weet even niet zo uit mijn hoofd welke uh, gemeenteraad... maar die uh, hadden een minuut stilte al vastgehouden. Oh, ja, voor de zekerheid. ze ja, dachten krijg. dat hij al overleden was. Oh, goh, o, o, goh. Ja, ik denk zelf, hij heeft toen, uh, die gevangenis waar hij toen dus 25 jaar heeft gezeten... Hè, de, dat hij, het lijkt me ook heel mooi als hij daar vlakbij uh, wordt begraven... dat er daar een klein monumentje op komt dan. Ja. Ja. Dat het gewoon een beetje een deel is van, het, uh, van de toeristische attractie. Ja, het klinkt een beetje flauw. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar dan rondgeleid worden... omdat hij daar zo lang gezeten heeft. Ja, ja nee, dat is ook een hij het nog Het zou mooi iets zijn. Hij dus, blijft staan voor de vrijheid van Zuid-Afrika ja. natuurlijk. Daar blijft hij voor staan. Straks nog meer wetenswaardigheden. is natuurlijk even een, uh, een fijn gitaarplaatje. Je kent ze natuurlijk wel. Fallout Boy. My songs know what you did Het blijft altijd een beetje hetzelfde klinken. Lekker zoet. Lekker sappig. Tegen die homoseksuele mannen. Die van heerlijk zoet muziek maken. Ja, ik ben er wel voor. Ja, misschien moet ik nog uit de kast aankomen. Ik realiseerde me gisteren trouwens namelijk weer dat ik. Uh, ik werk in de zorg en we hadden een, uh, een overleg over de WMO. Weet je wel. Ik bedoel, uh, de laatste uren dat ik nog in de, in de sociale sector werk. Want straks is het natuurlijk allemaal gewoon een vrijwilligerswerk. Ik voel me nu al bezwaard eigenlijk. Dat ik in de sociale dat sector je werk. Dat ik er geld voor krijg. Ja. Want eigenlijk zou iedereen het gewoon. Gewoon het, na, het naast de liefde moeten doen. Ja, de mensen in de, sociaal, bank, ja, in de bank... Ja, precies, in de, de mensen in de bankensector... Die moeten daar groot geld gaan verdienen. Want die gaan ook echt geld verdienen. Dus ja, ik snap het wel hoe het allemaal gaat werken straks. Maar in ieder geval... Uh, toen keken ze om me heen en dachten van... Jezus, er zijn maar... In deze hal waren 300 vrouwen, schat ik zo. Waren plus minus nou 15 mannen. En, ja, ja. Ja, en volgens mij 10 daarvan waren... Uh, uh, homo? Zeg maar, nou, homo. En vijf waren gewone hetero mannen. Die hadden meteen hogere functies ook, hè. Die hebben ook andere functies. Ik denk ik, moet ik nou gewoon uit de kast komen dan In mijn gevoel. Zo zat ik een beetje te denken. Goed. dit is uh, Toepak Leverd op de radio. Dit plaatje is trouwens de nieuwe single van The Empire of the Sun. Je zou denken, van Empire of the Sun, dit ken ik wel. Is er een film van deze band dus? En hebben we eerder een hit gehad met dit. Oké, okay, misschien nog wel. Echt. Ook meer zoet, Maar leuk. Dit was dus de nieuwe single, die heet uh, uh, Alive. En die andere paard heet Walking on a Dream. Uh, gisteren had ik het gevoel ook een beetje. Dat ik dacht van, ah, dit kan toch helemaal niet. Ik zag gisteren namelijk nou weer zo'n een televisieprogramma gingen over, uh, uh, over groene stroom. We zijn ja. natuurlijk ook hier in Zand van flink bezig met die windmolens. Dat we eigenlijk gewoon flink van ballen die windmolens gewoon op uh, wat was het, twee kilometer afstand uit de... bederven gewoon, ja, uit bederven. Twee kilometer afstand komen ze in, in, in, uh, in de zee te staan, geloof ik. Maar nu hadden ze het bedacht, je kan van... Planten kan je ook stroom aftappen. En krijg, twee draadjes doen ze dan in met de wortelen. En er, er komt echt licht stroom vanaf. Ik weet niet hoeveel millivolt. En dan liet ze ook een heel klein wereldbolletje liet ze op een rond draaien. dan denk je van, ja, een mooi symbool. En uiteindelijk zou je dus, als je het plat dak van je huis vol stouwt met planten, zou je daar zeg maar redelijk van uh, stroom kunnen... kunnen wij in ja, dan kan je dan niet... net één bureaulamp aanzetten. Maar kunnen wij in Sancto ah, ja, dan, ja, dan, dan niet volledig leven van de duinen? Moet kijken wat de groen daar staat. Ja, maar het moet echt wel groen zijn, echt planten, niet uh, helmglas. Oh, helmglas. Okay. Nee, het moet echt. Uh... Dus ja, ik een vond het op zo'n En een boom, niet. levert dat wel wat op, denk je? Ja, volgens mij wel. Ja, als een plant het oplevert, zou een boom toch ook iets op moeten leven, zou je denken? Ja, lijkt ja. mij ook wel. Hm? Maar ja, die, die, moet, die moet hij het wel doen. Ik heb laatst gebeld, dus naar de klachtenlijn. Ja? Want er staan gewoon tien bomen op, de, op een bepaalde straat, komen om of zo. Ja? En die zijn gewoon allemaal uh, stuk dood, uh, zielig. Ja, zielig. En dan staan er gewoon van die palen, want dat is het dan. Gewoon. Ja, om met die palen gewoon. Ja. Daar allemaal de kachel in. Hatsje. Hatsje. Dus nou ja, die windmolens zijn vandaag ook op een stuk in de krant te lezen over dat het. Uh, ja, het gaat toch echt gebeuren, dames en heren. Ze komen echt op 23 kilometer afstand komen ze in zee. 23. 23, ja, ik zei twee, maar dat wordt wat grappig natuurlijk. 2 kilometer kan het ook allemaal. Oké, okay, maar ze zei, vroeger hoorde je ook wel eens dat de uh, einder, dat je maar 6, 7 kilometer kon zien en door de bolling van de aarde, ja, dat ja. het dan al niet meer zag. Dus dan de, zou je het de, toch helemaal niet moeten zien? Met de wereld is plat, zijn we steeds meer achter Dan wil je dat gewoon plat. Hoppakee. Toch. Ja, ja, het, toch. Is ga, het is gewoon één groot fabeltje dat hier rond is. Ja, als je doorrijdt, dan val je zomaar in één keer af. En je ja. gelooft toch ook niet dat we naar Mars zijn geweest? Je gelooft ja. toch ook niet dat we naar de, Ma naar de Maan zijn geweest? Dat zijn allemaal, allemaal foto's die gemaakt zijn door uh, die niet be bekende filmmaker. Weet ik weer. Van de Matrix gewoon? Is dat nee, de nee de niet van de, de Matrix. Nee, nee, wij zijn de Matrix. Ik ben even zijn naam kwijt, maar een hele bekende filmmaker. Uh, die jaren is Spielberg. Ja, dat zou ben ik. Nee, het is... Uh, Rico uh, Oh Corleone. man, hoe heet die ik kom er zo op. Nou, maar even Laat. Nog meer wetenswaardigheid? Ja, hebben jullie gisteren nog een beetje met modder gespeeld? Nee. Ja, ja, ik heb het gezien, ja. Het was gisteren namelijk Nationale Modderdag. En oh, echt, de foto's leuk. zijn geweldig. Echt allemaal kinderen die met allemaal emmertjes met modder en kleren echt... Nou, viezer nee. heb je ze er nog nooit gezien. Ja. Echt gewoon helemaal onder de modder. Ja, leuk. geweldig, leuk. En zijn daarna de afspuitfoto's er ook bij? Dan wordt het gewoon lekker zo lekker zo'n grote brandweerschaal. Nee, straal erbovenop. Nee, die heb ik er niet bij zien staan. Nee. <laughs> Even flink met die straal eroverheen. Van, ze leren. Is dit, wie bedenkt dit modderdag? Dit is maar niet door een vrouw bedacht? Nee, dit is door een uh, wasmiddel. Uh, <laughs> ja, Dat is het ik net. Voor oh, mij ja. En dan door we het laten we zien hoe wit het daarna in de was komt. Okay. Ja, maar dat is toch ook van die reclames: dat ze dan zo: ja, en kinderen moeten gewoon fiets kunnen worden en wij maken het wel weer schoon. Ja, voor mij is het echt gesubsidieerd door ja. een of andere wasmiddel. Dat kan gewoon bijna niet anders. En daarna mm -hmm. mm -hmm. zou een uh, Mod Day zou niet te verwarren moeten zijn met Day. <laughs> Want het is het niet hoor. Want die moeders moeten wel aan de gang natuurlijk. Helaas. Helaas. Ja. Um, ja, ik zit even om me heen te kijken. Wat? Oh ja, ik wil even kijken welke plaat ik ook weer in uh, zou willen starten. Is het deze? ik even. Nee, dat is niet deze plaat. Ik wilde deze doen. Miles K. Heeft een nieuwe cd uit. Don't forget who you are. Verloog niet je afkomst. Van uh, Julian Casablanca, van Strokes! blijft een grappig blaadje. En uh, happy ending. Ja, nou, we hadden het net al over de happy ending. We dachten dat het al een happy ending was bij uh, Nelson Mandela. Maar helaas, nee. Hij leeft nog. Nou oh, ja, helaas. Oh, oh. Ja, maar ja. So, is niet helemaal juist de woordkeuze deze vroegmorgen, Maar ja, nee, ik heb als. Jeetje, man. Die man is gewoon 92 ook, hè? Het is toch even het een mooie leven, man om zelf weer door ik dacht, te Ik dacht nog wel ouder zelf. Ik dacht 96. Nee, 92. Heb maar... je ze nog even gekeken? Ja, ik ja, heb even gecheckt. Bank. Ja, ik maak je gelijk aan twijfel. Ja, nee, 92. Uh, ik heb het verder gebruikt. ben toch niet gek? Nee. 92. Sorry. 94! Sorry, ik zat er zelf toch naast. Goed, de zaterdagmorgen. Het is half en al half altijd even het nieuws uit. Zandvoort. Zandvoort in omgeving. Zandvoort nieuws. Het is dus zo dat vier Zandvoortse strandpaviljoens genomineerd zijn voor het beste strandpaviljoen van Nederland. En voor deze verkiezing moeten ze eerst kampioen van Noord-Holland worden. En uh, er werden dus meer dan tien stemmen uitgebracht. En in onze provincie worden er gewoon vijf strandpaviljoens genomineerd. En Noord-Holland koos dus voor Vogelstrand, Zandvoort, Talassa, Plazant en Bad Zuid. En er is dan ook nog een paviljoen uh, dat heet Zomers, met dubbel O in Kastrikum. En er gaan nu twintig uh, experts als mystery guests op bezoek. En zij zullen dus op 69 criteria de paviljoens gaan controleren. En uiteindelijk rolt er dan de winnaar uit. En op 4 juli, dat is wel heel gauw, in Noordwijk zal het beste strandparfum van Nederland worden uitgekozen. Nou, ik denk al vier van de vijf zijn uit Zandvoort. De kans dus dat het een Zandvoorter is, zou het toch wel groot zijn. Ja. Nou, ik denk dat die kans klein is. Jij <laughs> denkt dat het gewoon Kastrikum is. Ja. <laughs> <laughs> uh, ik heb nog verteld, ja, slecht nieuws over de mensen die van. <treeks> Jazz bij the Beats gaat uh, niet door. Uh, ja, Er is niet uh, genoeg animo voor. De organisatie vindt het uh, toch een heel veel gedoe. En er komt uh, te weinig mensen op af. Dus uh, vooral de, de horecaondernemers hebben zeld, Ja, nee, dit, dit kunnen wij financieel niet rond gaan breien. Dus het is wel jammer. Uh, sommige festivals blijven natuurlijk wel weer. Uh, je hebt natuurlijk wel een beetje jazz in de bars. Maar niet op uh, de bühne, zeg maar. En verder, uh, op 6 juli is er wel een bekende dancing in the street festival... Uh, later de maand, uh, op 28 juli, is er dan uh, uh, muziek, leuk, in de straat, dansen, met z'n allen. Dus uh, ja, triest nieuws. En uh, iedereen gaat dat lied uh, zingen, hein? Dancing in the Street, van, de uh, van David Bowie de Stones en, uh, en, uh, nee, nee, en... David, dat was, David Mick, Bowie en... Mick Jagger en David Bowie. En Mick Jagger, ja. Ja, Mick Jagger. Ja, Mick Jagger is toch van de Stones? Oh ja, van de Stones, is die. Ja. Juist. We okay. staan die eigenlijk nog? Nou, amper. <laughs> We staan ergens opgezet. Nee, nee, nee. nee, nee. Je, denkt, je ziet het verschil tussen een vaste beeld en, uh, en nee, de echte precies. wrongstand. Nog meer? Maar. Ja, de, de raadsleden hebben dinsdag en woensdagavond... Uh, hun zorg uitgesproken over de financiële situatie in Zandvoort. Uh, al dus raadslid Robert de Vries van D66... Wat hij zegt is, het water staat ons niet aan de lippen. We zijn aan het verdrinken. Ik vond het wel een mooie uitspraak. Ja, ik moest even nadenken, denk, wat bedoelt hij daar nou mee? Maar normaal staat maar je, het water staat nog net niet aan mijn lippen, Zonder ja. uitdrukking. Maar nu echt ja, nee, hij staat, het water staat al aan je ogen? Je bent aan het ja, verdrinken. Precies. Zo het, is het weer. Uh, we moeten dit jaar, uh, ja, jaar 1,2 miljoen euro extra uitgeven. En uh, dat komt voornamelijk door de hoge extra uitkeringen. Zo ja. Uitge... ja, ik had per se nog iets over gehoord... dat als je zeg maar, de uitkeringen ingaat... dan moet je het nog wel uh, flink uh, uh, dingen uit kunnen leggen. En of je, ja, of je ergens toch aan het werk kan. Je krijgt niet zomaar geld hier van de gemeente, had ik begrepen. Kijk, ja, erin, ja, dat nou? vind ik wel een goed punt. Ja, wel. Een goed punt. Ja, maar... Kijken we even naar de afdeling gemeente? Kijk even naar de afdeling gemeente? Oh, die ja. is helemaal weggedokerd in de hoek, zeker? Ja, nee, precies. Ja, maar het blijft gewoon eng. Want ik heb zelf ook zo van, ja, hoe veilig zijn onze banen en redden we het. Ja. ja, er gaan heel veel ambtenaren gaan eruit, als ik zo moet ja. begrijpen. Dus en jullie gaan ook fuseren contracten met De contracten worden niet verlengd. Nee. Er is gisteren ook iemand weggegaan die werkte al drie jaar, dus via, wel via inhuur. Maar eh, als je iemand langer dan drie jaar houdt, dan eh, ben je verplicht om iemand in dienst te nemen. En ja, ze willen gewoon het risico nemen dat er overal ontslagvergunningen voor aangevraagd moeten worden... Dus alle contracten worden eigenlijk niet verlengd. Maar ja, de, degenen die er nog zitten, die worden dan weer zwaarder belast. Dus is het is eigenlijk een neerwaartse spiraal. Ja. Dus nou ja, ja, ze willen bezuinigen en door de bezuiniging gaan vaak ook banen weg ja. en dan hou je wel geld over. Maar ja, dan moet je ook weer geld eh, vrijmaken voor mensen die dus uh, werkloos zijn. Ja, en wie zegt dat na uh, dat de crisis voorbij is? Ik bedoel, of dan inderdaad iedereen wel weer uh, terug kan in bepaalde functies? Dat, dat, ik heb het idee dat ze dan denken van nou ja, we doen het, het lukt toch? Dus ja, het ja, precies. Gewoon, uh... ja, maar we moeten toch sowieso een beetje alles wat zinvoller inrichten. Want bedrijven en zo, die zijn nu, nou ja, ze moeten nu opeens gaan bezuinigen en allemaal banen schrappen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat ze in het verleden gewoon heel veel banen hadden. Ja, maar ja, waar... dat was wel, daar vaarde de economie wel bij. En het is gewoon, alles wordt minder, dus de economie krimpt in en dat geeft natuurlijk een enorme druk. Waarom kunnen uh, die, die, die, die ballon gewoon weer niet opblazen? Ja, Met lucht gewoon. Het stelt ook allemaal niks voor. Het ja. waarvoor kunnen we dat gewoon niet meer opblazen, dames en heren? Nou, dat vind ik Geef wel. dat geld nou toch eens uit, zegt Samson nu ook. Samson, uh, die... Ja, die, ik ben hem ik gewoon Ja, blaas het gewoon <laughs> op, jongens. Geef dat geld uit. Ja. Dat kan mooi zeggen, maar dat zijn natuurlijk ja. mensen van de, de bovenboogste... Hij bovenste... zei geen, geen experts, hè? Nee. Uh, nou, nou. nou. Jawel, jawel, jawel, Ja, ik ben wel goed in uitgeven, hoor. Ja, ik ook. Nou, wel, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Goed, tot zover de en het volgende uur veel meer natuurlijk en straks misschien nog wat leuke wetenswaardigheden. Ach man, het programma zit er vol. Fijn dat u luistert. rocket. Anytime you want it. Paint it pretty colors. Gonna light it up and take us to the moon. That's what I'm gonna do. That's what I'm gonna save upon the paper. Gonna need it later. Maybe take a minute to get in my head directions all the way. You want to get away? I'm taking. I'm a Hij blijft er op, stemgeluid geluid hebben. Je hebt altijd het idee van als een hele oude wijze man. Met zijn best wel een jong ding nog. Nou, hoewel. Nou, Mark, oh, hoe oud zou je zijn? Trouwens, wel meer dan 40 toch wel steek dat was je voor mij 16 of zo, of 17. En dat is nog wel weer 20 jaar geleden. Nou, is al rond de 50. Dat is oud. Dit is uh, echt heel erg oud. Goed, uh, uh, Stars, druk van uh, Mark Owen. Dat is een nieuwe cd. Verkoopt het redelijk goed. En ja, de sterren. Jawel, de sterren van vandaag. Dat zijn natuurlijk de, uh, de Tour de France. Uh, oh, Rennes. ik dacht dat je ons bedoelde. Ja, ja. ja ook hè? Ja. Ja. Ja, ik vind jullie wel sterren hoor. Ja, nou ja. oh man, echt, uh, ik bedoel, die zijn uh, gratis, dus dan, ja, jullie, als jullie sterren willen zijn, prima. Ik <laughs> zet gewoon een sterretje op Ja, ik, ik zal je weer uh, een sterretje pakken. Nou goed, uh, hè, wat zei je nou? Uh, nou? ja, vertel, dus, de Tour ja, de France. Tour de France is, uh, gaat vandaag beginnen en in nou. uh, Corsica gaan ze van start. Ze hebben daar 20.000 euro betaald uh, in Corsica om, uh, dat ze daar beginnen. En het grappige is dat het dan voor de horeca, denk ik denk heel veel mensen komen daar naartoe maar de markt is opgezegd. Die dag om niet te. Ja, want die wielrenners moeten daar langs natuurlijk. Dus ja, de horicap is inderdaad wel voor de 20.000 euro. Maar misschien hadden we veel beter iets anders daarvoor kunnen doen. Het is leuk dat. Wat maf is er ook toe. De Frans begint soms in een heel ander land. En uiteindelijk gaat hij naar Frankrijk. Hij is natuurlijk ook wel eens ja. in Amsterdam begonnen, geloof ik. En uiteindelijk gaan al die wielrenners gaan in, uh, in de bus. Of die gaan met vliegtuigen. En die gaan ze na, uiteindelijk naar Frankrijk. Gaan ja, ze daar beginnen. Maar ik heb zelf het idee een beetje. Ja? Ik hoor in mijn kennissenkring er zo helemaal niets meer over. Net alsof het een beetje niet interessant meer is. Ja, dat komt misschien toch die, die doop, hè? Ja, ja. Hebben jullie, nou, hebben het is, jullie het ook Het al is in? de meest eerlijke sport die er is. Ik bedoel, ja. Iedereen is gelijk, iedereen gebruikt. Iedereen heeft, is aan de doop. Ja, ja. ja. Dus ja. Lance Armstrong. Dope shit, ouwe. Dope shit, man. Ja, eh, het... Lance Armstrong had toch gezegd, uh, die moest natuurlijk nog iets zeggen, want hij heeft zeven keer gewonnen. Nou ja, zeven keer gewonnen met verkeerde, verkeerde spullen. Nou, kan ik het ook? Uh, hij zegt: niemand kan hem winnen zonder doping. En nee, maar voor mij ben je ook een beetje hypocriet... als je, als je denkt dat er nog mensen zijn die het niet gebruiken in de door de kans. Nee, er nee, zullen mensen best wel dingen gebruiken... maar die zullen dan net iets gebruiken... nou dat mag net wel... Ja, precies. Dat is meer. Maar Lens omstank, ah, hij moet ook gewoon zijn gezicht houden. Hij moet gewoon echt ophouden nou, met het gezeur. Of nou, niemand kan het. Het kan hem moet uitreiden. gewoon afgaan door de zijingang. Ja, ik bedoel, eh, gisteren ook, die man die er van alles weet... Ik heb best naam even vergeten. Die zei ook van, laat het met rust. Laat de nieuwe lichting, uh, wielrenners, laat het die gewoon proberen. En als ze doping hebben gebruikt, dan horen we het over twintig jaar alweer. Ik bedoel, ja. ze hebben nu weer nieuwe spullen gevonden. Die nu door de controle heen komen. Maar over twintig jaar, dan, uh, dan gaan ze allemaal bekennen. Van, dan zeggen ze, van, nou ja, ja sorry. Ik heb het toch gebruikt. Ah, straks wordt de dopingcontrole gewoon echt een scan. En een gelijke volledige bloedonderzoek en alles. Ja. Op alles. Ja. Nou, mij. Dan kan je gewoon niks meer. Ga je gewoon intern. Ga je gewoon, de hele club gaat intern. Voor uh, twee maanden. En dan na twee maanden komen ze, komen ze naar buiten toe. En dan, uiteindelijk en dan, dan kunnen ze, ze op ijs helemaal niks meer. Nee. <laughs> en dan, dan wordt op de hele Tour de France niet meer spannend. Want ja, ze komen de berg niet meer op. Nee. Nou ja, dat zou de enige manier zijn. Ze moeten er ook nu al regelmatig een plasje afleveren en, zo, en vertellen waar ze zijn. En Ze moeten echt bijna alle formulieren invullen. je denkt... Jezus, wat is dit man? Het lijkt wel of ze al een taakstraf hebben. Of ze een enkelband om hem hebben. Dat, dus dat, ja, die ja. kant is het een beetje op. Ja, het kant. is geen leuke, geen leuke wereld, hoor. Nee, volgens mij ook niet. En dat alleen maar om, om, te, om te gaan fietsen. Kan je je tijd niet nuttiger besteden? Nee. Nee? Nee. Nee. nee. Oké. Okay. Nou, goed. Um... Eh, uh, ja. Ja, dit plaatje. voor is een muziek van Zandvoort. Alleen gebaar hier maar, uh, komt er nog muziek? Er is muziek, Maalske. Okay. that you can find. in my coat. I'm feeling fine. I wanna shine. I'll shine so hard. niet de Beatles, maar zo klinkt het bijna wel. Het zou zeg maar um, Oasis kunnen zijn. Dat doen ze dan nog niet, dames en heren. Het is Miles Kent en zijn nieuwe single Don't Forget Who You Are Verlogen Je Afkomst Niet is een beetje de theorie achter deze plaat. Toepaklijft op de radio, op de radio. zeg ik radio. En uh... ja, het is kwart van negen. Zo moet je weten, dan is er een keer kwart van negen ook. Um... Tijd voor Bert en Ernie. Tijd voor Bert en Ernie. Ja, ja precies. Er zit een bananen in. <sindelijk> nou, vertel, wat en is deze het nieuws? Uh, deze vraag op Bert en Uren <sindelijk> die staan begin juli homoseksueel op de cover van een Amerikaans tijdschrift The New Yorker. Yeah. Deels in silhouettes te zien hoe het duo knuffelt en naar een tv kijkt, waarop het Amerikaanse Supreme Court gezien is. De hoogste rechtbank van de Verenigde Staten besloot woensdag dat getrouwde homostellen recht hebben op dezelfde sociale voorzieningen en belastingvoordelen als gehuwde retrokoppels. En de covermaker Jack Hunter wilde dat dus onderstremen en heeft het met Bert en Ernie op de voorpagina gevierd. Nou, Het is ook geweldig natuurlijk, want ik vind het ook terecht hoor, dat als jij uh, getrouwd bent zeg maar, met een, iemand van hetzelfde geslacht en je woont ermee samen, dan moet je inderdaad hetzelfde erfrecht van alles hebben. Maar ze zijn dus bedacht om kleuters te leren dat twee mensen ook goed bevriend kunnen zijn als ze helemaal niet op elkaar lijken, al dus het programma programmamakers inderdaad, ze, ze lijken inderdaad voor geen meter op elkaar Bert en, nee. en, en straat benadrukte wel dat Bert en Ernie niet gay zijn dat, dat, dat wel oh, dat zijn moet we er doen. wel even bij verteld nou, wat die, waar ze... slaat dat dan weer op dan? nou, ze, ze zijn niet gay, ze, ze, ze wonen officieel alleen samen officieel niet, ja dat kan toch Ja, maar wat, mag, dat snap ik dan even niet ze we zijn je wel maak, vriendjes je maakt maak een, een statement en dan, gaat dan moet je toch te, aan toevoegen van, ja, maar ze zijn niet homo hoor dat nee, vind ik jammer ze, eh, officieel, officieel niet nee, officieel ja, niet maar dat kan uh, nog gebeuren. De, de New Yorker yeah? maakte, maakte een statement... en die gebruikte Bertilerni hiervoor. Oh, oké. Okay. En Seesomstraat wil benadrukken dat, dat ze niet gay zijn. Ze dus nee. zijn slechts beste vrienden. De beste ja. vrienden. Ja, ik zou ook best wel... Als ik, als je, als ik nou een vriendin heb ja. waar ik het enorm goed mee kan vinden... Ja. je hebt op een gegeven moment zo van... we worden ouder. Ik bedoel, het is nog wel fijner dat je dan samen in een huis woont... en dat je samen dingen kunt delen. Ja. Nou, dan is het alleen maar prima. Dus uh, dan kan je inderdaad elkaar uh, ontlasten met uh, koken of weet ik veel wat... En, uh, ja. En eventueel een verpleegster nemen als je nog ouder bent. <lacht> ja. ja, leuk, hoor. Nou, ik heb hier nog een leuk berichtje over de ontwerper. Otto Diefenbach bestuurt zijn Miss Emerson uh, door de lucht van San Diego. Je denkt, nou, lekker boeien. Nou, als je het vliegtuigje ziet, dan raak je erg. erger. Dan denk je van, wat is dit nou? Is het een vliegende, opblaasbare pop? Hij heeft, uh, verkoopt uh, radiografische bestuurbare vliegtuig, vliegtuigjes in de vorm van mensen... Tekenfilm, karakters of voorwerpen. En uh, ja, als je zeg maar uh, bijvoorbeeld sigaren verkoopt. dan kan je een vliegende sigaar kan je krijgen. En dan kan je met zo'n vliegende sigaar. kan je reclame maken voor je eigen bedrijfje. Je raakt soms wel een beetje in de war. Want ik zie nu ook te kijken. Ik denk van. Jezus, je zou zoiets boven je huis zien cirkelen. dan raak je toch in de war. Als dus je bijvoorbeeld. een uh, Superman voorbij ziet gaan. dan ga je toch aan jezelf twijfelen. Deze opblaaspop. Maar het is wel. Uh, Grappig bedacht, daar komen er ook wel weer regels voor natuurlijk. Als... Ja, want het is weer gevaarlijk voor de uh, luchtveiligheid. Uh, uh, vogels kunnen botsen. Oh ja, vogel, ja vogels, vogels schrikken ervan. Ja, die raken ja. overstuur. Ik zou dan wel oh, een, oh, een, een vliegende schotel willen hebben. Dat lijkt me dan toch wel echt grappig. Oh, ja, zeker. Om echt van die mooie foto's te maken en mensen echt helemaal weer uh, het hoofd op hol te brengen. Ja? Ja. ja? ja. Wat nu ook wel even een dingetje is. Nou? Uh, onder vooral mensen die wat te zeuren moeten hebben eigenlijk. Ja? Uh, dat is de elektronica-fabrikant Toshiba. Die heeft een uh, reclame in Japan gelanceerd. En dat is een apparaat waarbij je uh, rijst en suiker en zo gooi erin. En dan druk je op een kropje. En dan na een paar uur komt er een, uh, een rijstbureau uit. Oh, oh nou, dus dat, een is Dat is dan wel leuk. Een rijstbakmachine. Maar ja? het dingetje is dat ze hebben een reclame gemaakt. En dan zie je eerst een Japanse vrouw zie je eten. En dan vervolgens zie je een... Uh, een, ook een Japanse vrouw, maar die is opgemaakt als een Amerikaan. Met een hele grote witte neus. En yeah? Een grote blonde pruik. En die doet dan zo'n stereotype van een, een Amerikaan. zeg yeah? van, ah, wat leuk! Weet je dat idee? En um, ja, heel veel mensen vinden het racistisch en weet ik het wat allemaal. En dan denk ik, jongens, doe het is normaal. Okay. Echt? Dat je. Ja. Het is momenteel best een dingetje. Bit... Oh, Oké, okay. daar kunnen de Amerikanen wel overheen vallen. Ja. Yeah. Okay. Ja, het is, is altijd vervelend als je gespiegeld wordt op een, toch een andere manier dan je. Eigenlijk denk je, maar zo ben ik toch helemaal niet. Zo ben ja. ik toch helemaal niet. Nee, maar ik maar ben dat We zijn ik... gewoon leuk. Ik ben nou, hartstikke leuk gewoon. En dat en doen de Amerikanen ik... natuurlijk nooit. Noo, Amerikanen hebben altijd een goed beeld van zichzelf, want wij zijn de beste. <middels> um, Empire. Um, um, ja, uh, Cat Empire. Hello, hello I walkin' down the street with some evil in my eye And some thoughts in my head that were making me feel high On my head was a hoodie, in my ears was some bass I was walkin' by my dog when I saw the sexy face come towards me I wear the little cheeky smile, if she was a phone I pick her up and dial a fire brigade On zero zero zero, she stole me my tracks I said I'm a oh, hello, hello I'm sleepin' in the sand with some dreams in my head That were causing an extension to the towel and my bed And the waves were rolling like the curves on those legs Like that sweet beach pillow with a centerfold spread In the midst of the slumber heard some footsteps are creeping And I woke to discover the woman I've been dreaming She knelt down inside, said, can I see your pillow? I rolled over and I said, well, hello, hello Some like ice and some like the houses with the rooftop spires And some like the gossip about some rich sugar daddies But me and my friends will like the golden brown honeys And some like watching people living on TV That's a little strange if you're asking me Cause I like to eat and laugh and, and play And all these other things I know Well hello, hello oh, Hello, hello ah, Hello, hello Gelo, Cat Empire. Momenteel hebben ze een plaat in de lijst staan. Ik denk even na, maar... Ja, dat wordt echt heel moeilijk. Dat ga, dat ga ik niet alleen natuurlijk zo uit mijn hoofd vandaan. Ik dacht gewoon Cat Empire en Gelo, Gelo... Houdt het hou's op. Koffie en alles elkaar. Ik word helemaal in de baan. In een waag gebracht. Uh, het is uh, Toebak Leeftijd Radio en uh, Cat Empire. En... Hallo, hallo. Ja, ik dacht de afgelopen week ook. Heb ik een uh, programma zitten kijken op Discovery Channel. Ik kijk altijd de Discovery Channel. Allerlei nieuwsprogramma's doen. Want ik uh, moet gewoon een goede kijk op de wereld hebben. Uh, National Geographic Channel kijken. Maar ik kijk dus naar Discovery Channel. En ik kwam midden in een programma. En het ging over... Ze hadden resten gevonden van een man. Of was het een vrouw. En hij leek ook wel keyword te hebben. En ja, het was eigenlijk ook een dier. En op een gegeven moment gingen ze het onderzoeken. en dachten ze van... Nou, volgens mij is het een zeemeermin of een zeemeerman. Oh. Ik heb echt met verbazing zitten kijken naar die documenten. Ik zit toch aan de Discovery Channel te kijken. Op een gegeven moment hadden ze ook uh, resten gevonden van een zogenaamde zeemeermin. Uh, die hebben ze uh, verborgen in een onderzoekscentrum. En op een gegeven moment zijn die resten ook gestolen. Daar hadden ze ook videobeelden van. Uiteindelijk kwamen we ook al videobeelden voorschijn van zogenaamde zeemeerminnen die mensen aanvielen. En het zag er heel vaag uit. Ik heb daar echt met verbazing naar zitten kijken. Denk ik, heb ik echt dingen gemist in mijn leven? Dat kan toch helemaal niet? Maar het kwamen ze, ja, maar er zijn ook heel veel oude beelden. Daar zie je ook zeemerminden op staan. Dat is al 20.000 jaar geleden hadden ze al zeemerminden. Weet je, dan zie je op die, op die, uh, in die uh, piramide ook zeemerminden staan. Dan weet ik veel allemaal waar. Dus ik denk van, nou, toen het afgelopen was, heb ik eerst nog een half uurtje, een half uurtje verdwaasd op de bank gezeten. Dus van, dit klopt volgens mij helemaal niet. ik dus denk, nou, ik ga er even op googlen. Is dus Google erop kom ook op een site die zegt van... Uh, heel grappig, in Amerika werd een documentaire uitgezonden... van uh, The, The Mermaid. Uh, dat was een science-fiction-verhaal... wat ze bij Discovery Channel gingen uitzenden. En 2,3 miljoen mensen zijn erin getuind... die dachten dat het echt was. Maar het was een, gewoon maar een science-fiction-verhaal. Dat mag toch niet? Ik vind, dat, dat mag ik vind, toch? Ik vind het schandalig. Dat moet toch echt zijn op de National Geographic? Dat vind ik ook. Ja. Ja. Dat vind ik echt Dat vind ik niet. Ja, maar je hebt toch ook allemaal programma's over aliens en weet ik veel wat allemaal. Ja, maar die zijn echt. Ja, maar dat laat altijd een beetje in het midden. Is het dan waar of is het niet waar? Ik vond dit echt nee. Dit was te niet de waar. De, ik ben blond, hè? Dus je moet rekening houden met mij. Ik ja. zit voor die televisie. Donkerblond dan, hè? Ik hm. zit echt naar de kijkers. Dat van. noemen ze bruin, hoor. Ik ja, oké. Okay, middelblond. Maar ik had echt, ik voelde me wel een beetje, wat een suffer binnen. ik. Dat je daar met je dat ja. gaat. Dat ik ik ook een uur ernaartoe heb zitten kijken ook, hè? Ja, nou, je was, tijd. Je was gewoon. Uh, je werd. Uh, echt getriggerd van wauw. Ja, het zou, toch, het zou toch maf zijn dat ze uiteindelijk gewoon dus, het aan kunnen tonen dat ze in hebben geleefd. Dus ze hadden één schedel gevonden en wat resten. Die resten zijn gestolen en ze hadden een vage beeldopname. Nou, dat lijkt me sterk maar, dat dat het enige bewijs is dan. Dat is gewoon maar, een sowieso, ene op. Dat, je had dat puntje met uh, dat er overal standbeelden en zoveel zijn, maar dat is eigenlijk met al die ja, mythische wezens ja, ook die zo. kom je in zoveel culturen tegen op een nou, bepaalde manier. Dat moet haast wel waar zijn. Ja. Ja, of, of mensen hebben gewoon een, allemaal een beetje dezelfde dus standaard fantasie. Dat kan ook. Of, of ze, ze zijn op een reis en dan vertellen ze van... nou, we hebben daar een beeld gezien en ze zeggen dat en dat. En dan niks, oh, wij moeten ook zo'n beeld. En dat, ja, dat zouden allemaal overnemen van elkaar, weet je. Je weet niet, maar net die beelden op dat Paaseiland, die zijn ook zo vaag. Nee, ja. er is niks vaags aan. Dat kunnen ze heel snel maken. En ze denken ook op dat beeldeiland... Dat, beelde dat alle bomen zijn verdwenen vanwege die beelden. Dat is ook een fabeltje, dat kan me niet waar. Dat is, uh, ze hebben ze pas geleden ja. ontkracht. En die beelden, dat was gewoon tijdsverdrijf. Dat was niks. Uh... Een beetje, beetje hakken. Ik vraag me altijd een beetje af waarom het logo van Nederland twee leeuwen heeft. Ja. ja, maar een leeuw staat voor kracht, hè? Voor kracht, ja, maar. Dus, uh, als ze dan Nederland ja. denken... en leeuwen. En ja, kracht. maar het is eigenlijk onze totem. Zo moet je het gewoon zien. Oké. Okay. Nou, okay. even een plaatje voor uh, negen uur. Na negen uur babbelen we gewoon weer tegen je aan. Georgie James.